De Verenigde Staten en Rusland werden het afgelopen zaterdag eens over het verwijderen en vernietigen van de chemische wapenvoorraden van Syrië. Wat de VS betreft moet dat snel gebeuren.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 Gebring. Nur der kleine Udo, nur der kleine Udo, der darf das nicht und das verstehen wir nicht. Ich weiß genau, ich habe furchtbar viele Freunde in der BEDR. Bestimmt nicht werden es mehr. Och, er ist ey. Bist du denn wirklich so ein sturer Streik? Warum lädst du mich nicht in Arbeit Arbeitarmbauern statt? Besonders de von der Panko Ist das de der Sonne von de Panko Entschuldigung besonders de von der Panko Ich habe einen frischen Kornja mit und das schmeckt sehr lecker Da schlüpf ich dann ganz locker ich an Necker Oh nicht doch Audi Ich denke für wenig Money Im Republik Palast wenn ihr mich lasst All die, ganze die ganzen Schlagerhasen dürfen da singen dürfen ihren Gasenscholz zum Vortrag bringen Nur dein kleine Udo Dach das nicht und das verstehen we fährt nee Honey ich glaub, du bist doch eigentlich auch ganz locker Ich weiß, die in dir drin Bist du doch eigentlich auch ein Rocker Tipergolf Eentje 1983, deze plaat die je net hoorde. 1983, het jaar waarin er nog een. Bundesrepubliek Duitsland was en een Duitse Democratische Republiek, oftewel een DD en DDR, een Oost-Duitsland en een West-Duitsland. Dat is aan het eind van de jaren 80 helemaal veranderd. Uitgegomd, er is nu één Duitsland en dat ene Duitsland dat gaat aanstaande zondag naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen. Een nieuwe Tweede Kamer, zou ik maar zeggen. Een nieuwe boendestaak, zoals het daar officieel heet. En dat leek mij een mooi idee... om eens wat Duits repertoire uit de platenkast te gaan halen. Zo hoorde je dan als eerste Udo Lindenberg... met de Zandertsoek naar Pankow Geschreven inderdaad in die periode van de Koude Oorlog. En het was Udo Lindenberg als West-Duitse gelukt... met zijn band om een optreden te mogen doen in Oost-Duitsland... Die periode dus. Nou, dadelijk uh, meer Duits repertoire. Het, het komt van alle genres en van alle tijden wat je voorbij had komen. Dus het is af en toe dat je misschien een cultuurshock krijgt. Maar misschien ook wel aangenaam verrast wordt. En dat hopen we dan uiteindelijk hier. Hier bij de Nacht in Dandus, de vader op Radio 1 tot 6 uur. Met in dit uur in ieder geval nog een uh, eigen opname. En die stamt, die eigen opname, die komt dan uit het ochtendprogramma van Giel van uh, de afgelopen week. En verder het cabaret van Spijkers met Koppen van afgelopen week dat uit Maastricht kwam. Uitgebreid hoor je het leukst uit Spijkers met Koppen tussen half 5 en 5. Maar dadelijk dan, uh, of dadelijk... Die is ook nog een half uur. Ruim een half uur. Dan krijg je vast uh, het cabaret gedeelte uit dat spijkers met koppen van de afgelopen week. Lennart Cohen. Was de afgelopen avond in Rotterdam. Ahoy voor een optreden. We find ourselves on different sides of the line. was De afgelopen avond optrad in Rotterdam, waar hij een optreden gaf in Ahoy. En morgenavond, dan heb ik het alweer over vrijdagavond, dan is hij ook nog in Nederland. En dan zal het optreden plaatsvinden in Dome, Amsterdam. Jordan hier met uh, Different Sides, afkomstig van die hele fijne LP die vorig jaar van hem um, verscheen. Old Ideas. Er is ook een nieuw album uit van Shellcrow. en daarop dit country-achtige nummer. world is gone half crazy anyway Anything you can think of It's all been done before Crazy ain't original no more Checking in and out And in and out of rehab It ain't quite the shame it used to be Well, you're just a bigger star Cause one bad Mugshot makes you much more interesting. But crazy ain't original these days. The world's gone half crazy anyway. Anything you can think of, it's all been done. Twelve kids were not enough, they had 13 What everybody used to call a freak show Well, now we call reality surgeons do their best to look like they're still Oh The Ain't Original, de nieuwe CD van Cheryl Crow... die is net uitgekomen. Field like home, de titel daarvan. En, uh, dit is een heel fijn nummer in de country-sfeer. Cheryl Crow, en uh, je hoort nog binnenkort veel meer van haar, want het is een fijn album geworden van de zangeres. Even aandacht voor twee Tribute LP's. De allereerste is een van de Nederlandse borden met de Nederlandse taal... want dit jaar is het precies 80 jaar geleden dat Ramse Shafi is geboren geboren En na aanleiding daarvan was er een tijdje geleden een speciaal concert... waarin Nederlandse artiesten liedjes van Ramse, zongen. Er is ook een CD uitgekomen, een tribute-CD... waarop Nederlandse bands en zangers en zangeressen vonden zich laten horen... met het repertoire van Shafi. Sommige dingen vind ik minder geslaagd, maar deze uitvoering... die mag ik wel de stem van Telauw, zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Voor degene in zo'n schouwhoek achter glas... Shafi coveren en dan ook nog naar Nou, het is een heelse opgave, maar ik vind dat het T. Lau behoorlijk gelukt is in deze versie van zing, vecht, huil, bits, lach, werk en bewonder. Het is niet alleen T. Lau die hoorde, je hoorde de scene overigens. Laten we dat even duidelijk zijn met die track van dat Tribute-album Leef, op ook andere artiesten te vinden zijn met het repertoire van Ramses Shafi. Een andere tribute cd heeft als titel Buddy Holly, Listen to Me. Daarop kom je onder andere tegen uh, Jeff Lynne, Ringo Starr, Stevie Nicks, Brian Wilson... en die zingen allemaal liedjes van uh, Buddy Holly. En die cd, Listen to Me, Buddy Holly, die kan je winnen. Dan moet je even één vraag weten te beantwoorden. Wat is de overledensdatum van Buddy Holly? De voorleidende datum kan je mailen naar de nacht. Klinkt anders het valen.nl. Later in de nacht klinkt anders. Deze nacht ging anders. Dan zal ik nog iets draaien van dat album. Nu eerst even de legende zelf. ...van Buddy Holly... ...die veel later werd uitgebracht... posthumus uitgebracht in 1969... ...Love of Strange, vooral bekend geworden... ...door onder andere de Everly Brothers... ...Mickey en Sylvia, om ze bekende uitvoeringen te noemen. Maar goed, even terug naar Buddy Holly... ...Listen to Me, dat is die tribute-cd... ...waar ik het net over had... ...waarop beroemde, wereldberoemde artiesten... ...het repertoire van Buddy Holly... ...zingen als je die cd wilt hebben... Dan moet je het antwoord weten op de vraag... wat is de overlijdensdatum van Buddy Holly? En het antwoord mede na de nacht klinkt anders... at vara.nl Niels Geuzenbroek... die was een aantal jaren geleden zanger... bij de groep Silkstone... en die hield op te bestaan. En van armoe ging Niels Geuzenbroek... een auditie doen bij The Voice of Holland... en hij stroomde door in de selectie... En is nu eigenlijk euh, beroemd in Nederland? Afgelopen vrijdag gaf hij een akoestische optreden in het ochtendprogramma van Giel. En daar coverde hij Burn, een liedje dat je kent van Eddie Goulding. We don't have to worry about nothing. Cause we got the vibe. Then we burn and have something. Eddie Goulding. Gonna see us from outer space, outer space, light it up. Like we're the stars of the human race. got a fire, fire, fire, then we ain't gonna let it burn, we don't wanna leave, no, we just wanna be right now, right, right now, what we see, cause everybody's on the floor, crazy, getting local to the lights, our music on, waking up, stop the Secret It Up, up, up. So you can put it out, out, out. Gonna let it burn, burn, burn. Gonna let it burn. dan het liedje van Ellie Goulding. Dat je hoorde wat Ellie Goulding op dit moment in de hitparade heeft staan. Het nummer Burn, maar je hoorde de versie zoals die afgelopen vrijdag werd gezongen door Niels Geuzenbroek in het ochtendprogramma van Giel op 3FM. Makes a fiery ring, bound by one desire. I fell into a ring of fire. Mijn achtingt anders we hebben we uitgebreid stilgestaan bij Johnny Cash... omdat het vorige week precies tien jaar geleden was dat hij overleed. Ring of Fire, dat is wat hij beroemd heeft gemaakt. Maar het nummer werd iets eerder opgenomen door Anita Carter. Dat is dan weer een zus van June Carter... die Ring of Fire samenschreef met Merle Kilgore... En Johnny Cash heeft er dus een uh, wereldberoemde versie van gemaakt... na de hand er vele anderen ook nog gecoverd. The Carter Family dus met uh, dat ring of fire. Zoals uh, gezegd bij de aankondiging van dit programma... de nacht ging het anders. Deze nacht staan wij stil bij het Duitse repertoire... vanwege het feit dat aanstaande zondag... de Duitsers naar de stembus gaan om een nieuw parlement te kiezen... Odo Lindenberg kwam al voorbij. Nu een dame die je uh, wel bejaard mag noemen. 89 jaar is ze inmiddels. Maar ze is vooral bekend geworden in haar rol als uh, moeder Courage. In de draai oper. Het repertoire van Bertolt Brecht en Kurt Waal. Dat heeft ze ook nog eens een keer op de plaat gezet. Gisela Mai. En der Haifisch, der hat Zene, en die trägt er im Gesicht. En Mekith, er hat een Messer, doch dat Messer sieht man niet. An einem schönen blauen Sonnenbrand. Ligt een man am rand en een mens kiet om um die knik, den man mekkenmesser nennt. Jenny Taylor keige je maakt me der van Der Renarden jeder weis auf und barg geschände meki preis denn die Einde met Mickey Messer, een liedje wat ook vooral bekend is geworden in de Engelse taal. In de jazzwereld, Mac the Knife. Onder die uh, titel is het dan vooral bekend geworden. We hoorden de originele tekst en de zang van Gisela May, Mickey Messer. En deze Gisela die was uh, eerder dit jaar nog uh, even op de bühne te zien. Toen was er per alleen een korte while woche Waarbij zij ook van zich liet horen en zien. Zo dadelijk nog meer Duits repertoire van een Nederlandse zangeres. En ik heb het ook nog uit muziek uit Cap Verde. Maar Some eerst een Coldplay. Some bend the bow. Sometimes the wire is tense. For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 Violão, que tonete diluna se cavou. Ai! Que que concheta José se violão. Sensa tetena se viola. Oh, que ele te um catalvas. A minha lembrança é o marido oficial, Taba para se morra. Meu beijo tá para cessar. Areia tá tá corre Lleva yo mar oficial capa chserena Yo veja taba de cesar Arena tala ta corre masuca Tipo si kel serenata te madrugara. Ñon tonchichita canta versati Hoy que el tiempo canta mas Hoy tipo si bajo quel serenata te madrugara. Non tonchichi ta capa de sa O que el tiempo catalama A mi sale en año Mario oficial ta pa chese mona Ño beja ta pa chese sa Ahora la taleta corre mas su Oyi A mi sale en año Mario oficial ta pa chese beja ta pa chese sa Ahora la Ja, dat gaat je cessar. Aurea Nataleta, corre mazurk. Oi, al in zalem dan je mare of dat gaat je semola. Ja, dat gaat je cessar. Aurea Nataleta, corre mazurk. Viposie bij kel serenata de madrugada. Njon ton de titan kan Oh, kel tempo kan te amas. Die positie biedt que el serenata de madrugada, ni ontoncita canta versar, oh, kiel tempe a temas. lembra ni o mare oficial, ta bateja se morna, ni oveja ta bateja seza. Aria taleta corre mas duro, oh, aminse lembra ni o mare oficial, ta se No beja tava de cessar A Renata tá com de oficial beja tava de cessar A Renata tá de oficial beja En het uh, mag geen wonder zijn, maar dat is uh, geen verwijt. <laughs> uh, Cesaria Ivora, dat is haar grote voorbeeld. En je hoorde Noisa, die komt net als Cesaria uit de Kapverdische eilanden. Praia, daar is ze uh, grootgebracht, de hoofdstad van Kapverdië. Uh, en ze heeft net een album gemaakt, de 25-jarige zangeres Flor di Bila. En dat is zo'n plaat die ook te vinden is in de World Music Charts Europe. De. ...platen die bijgehouden worden voor het maken van een hitparade... in heel Europa door de Euro European Broadcasting Union. Nou, haar plaatsvloor, die Bila staat ook in dat lijstje. Noiza, de naam van de zangeres. Lambranca Antiga, de titel van het nummer dat je kon beluisteren. Veel Duitse muziek dus. Deze aflevering van de nacht klinkt anders. En die Duitsstalige muziek die komt niet alleen van mensen... die afkomstig zijn uit Duitsland, Oostenrijk of Zwitserland... Maar uit uh, soms hele andere landen. Bijvoorbeeld uh, luister eens even naar uh, deze zangeres. die komt dan weer uit Nederland. Die bloemen zijn schöner dan immer. In Keukenhof, dieses jaar. Die Moti maakt me de musik op ihrer Mundharmonika. Ik ben wieder frei en warte niet meer. When mut mutti mitti munt amori gaget, uns frire weit weg wind und warmer worts der Welt, when I mitti fusser in die Fahr und fati mitti kati in das Zelt, yeah. Da wie immer in im kleinen Hof dieses Jahr die Mutti macht mit die Musik auf ihrer Mundharmonika Das sanft mit feine Blaut und ord und Bauchen ist unfarvoll Spazieren groß grad der Urlaub weil die spät van Tatoal die gehe runter Monika gehen uns weer weit weg wind und warmer wurs weg weil ich hatte mit die Füße in die Fahrt geht, und ich hatte mit die Garde in der Zeit die Blumen sind schöner wie immer ins Krankenhaus dieses Jahr es klingelt du siehst so blass aus Neem nog een sigaretten Nach Sandvot, mit Met Blut en Rot Weer en Bauchen in ons Rundfahrtboot Spazieren Gruus, ga de Urlaupt Faf die wie spät van ta door ta. Wenn moet mit met Mund Mundharmonie geht, uns wieder weit weg wind En warme Wurst, de weg Wenn die met die Busen in die, die Fah Und ich damit die Kad in der Zelge kann die da her Ich dabei Met die, Busse, die in die Fagge. En die Facken in de Zelge. Weg de weit weg, Wind- und Warme-Worst, de werf, Dat heel komisch, dit wat je hoorde. Je hoorde een Nederlandse zangeres Patty Trossel... die eind jaren tachtig een gezelschap had onder de naam La Patte. En onder de naam La Patte maakte zij een album. Eine Frau vuur die Liebe... waarop diverse liederen in diverse talen stonden, ook het Duits. En zo kon je dan horen naar een, luisteren naar een liedje... dat destijds als single werd uitgebracht. Patty Trossel als Lapad in koijkenhof. Zodat ik het leukste uit Specs met koppelt als een gedeelte daarvan van afgelopen zaterdag. Met onder andere Dolph Janssen daarin. Maar eerst nog even deze oude oh, van de Bobby Fuller 4. Ook een liedje van Buddy Holly trouwens. kan voortaan meedenken bij het maken van nieuwe wetten en regels. Volgens minister Henk Kamp van Economische Zaken... ...kan de inbreng van burgers wetsvoorstellen begrijpelijker maken... ...en de werking van wet en regelgeving verbeteren. Via internetconsultatie.nl wordt aan mensen gevraagd... ...wat ze van de wetsvoorstellen vinden... ...en welke suggesties ze hebben voor wetsvoorstellen. Aan tafel, u heeft hem herkend, Henk Kamp. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Kamp, burgers gaan dus via een site gevraagd worden... wat zij van een wetsvoorstel vinden. Is het eigenlijk wel een goed idee, denkt u, als u heel eerlijk bent? Nou, dat is zeker absoluut wel een heel erg goed idee. Kijk, gewone mensen zijn vaak intelligenter dan u denkt. Kijk hier maar eens om u heen. Nou, dat is dan misschien niet zo'n heel goed voorbeeld... Maar over het algemeen zitten mensen boordevol met goede ideeën. Oké, okay, u heeft een aantal ja, gewone burgers meegenomen. Welkom, even een rondje wetsvoorstellen. Uh, ik begin daar. Arnold Wijtenbach: Lage btw-tarief op prostitutie. Oké, okay, en waarom? Ik vind het nou te hoog. Juist. Uh, Naast u, Hans S. Lagere celstraffen, met name in drugcircuit. En dan specifiek voor het verschepen van cocaïne van Panama... via Antwerpen en dan s'nachts door naar Rotterdam. Oké, okay, dank u wel. Uh, Ans uh, Gerrits uit Tolen, zeg het maar. Ja, gelijkheid tussen man en vrouw. Maar mevrouw Gerrits, die wet bestaat al heel lang. Hè? Oh, daar wist ik niks van. Houd je smoel, Ans, koffie zetten. Ah, dat is meneer Gerrits uit Tolen, neem ik aan. Inderdaad, ik wil graag legaliseren van euthanasie, ook als ze net koffie gaat zetten. Goed, uh, even door naar meneer De Vries. Welke wet wilt u graag zien? Voor mij mag wel een wet afgeschaft worden, door. En welke wet moet worden afgeschaft? De wet van de zwaartekracht. Ja. <tie> En daar gebeuren zo godsgenoeglijk veel ongelukken mee. Goed, meneer Kamp, dit zijn gewone burgers. Uh, kleine tussenstand. Wat vindt u ervan als u het zo hoort? Nou ja, die laatste meneer die heeft zeker wel een punt natuurlijk. Kijk, ik ben uh, zelf vorige week van de roltrap afgelazerd in de Bijenkorf. Met mijn uh, gezicht in een vitrine vol met dure horloges. En ik kan je vertellen, ja, dat is geen pretje. Nee, dat lijkt me niet prettig. Maar wat ik eigenlijk bedoelde... Nee, kijk, ik klapte eigenlijk voorover met mijn gebit op een soort van stalen constructie... die die vitrine bij elkaar moet houden. Ja. Nou, gelukkig heb ik een kunstgebit. Kijk, mm -hmm. en dit is hij. Zo, zo gaat hij eruit. Meneer Kamp... Een show. Gottongens, zit nou. Oh, nou, nou krijg ik hem er niet meer in. Meneer Kamp. Potse dikke, wat krijgen we nou? Oh, wacht even. Wacht even een momentje. Ja, hij zit alweer. Ja, hoor. Nou, ja. dat weet ik niet, hoor. Nee, inderdaad, hij zit verkeerd om. Oh jee, nou krijg ik hem er niet meer uit. Uh, meneer Kamp, er zitten hier acht uh, gewone burgers met wetsvoorstellen. Wat wilt u dat we doen? Nou ja, het liefst zou ik natuurlijk nog even verder willen kletsen over die wetsvoorstellen. Ja. Maar uh, mijn gebut uh, zit verkeerd. En ik kan me nauwelijks verstandbaar maken. Dus uh, maak eens even een stevige vuist. Ja. En ja, sla nou eens voluit op mijn achterhoofd. Net onder mijn trello. Op je <laughs> Ook oh, weet u het zeker, meneer Kamp? Zeker. Oké, okay, daar komt hij. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. oh, ik heb hem ingeslukt. <truhend> Meneer Kamp, ik ga afronden. Nee, dat kun je niet maken. Dat kun je niet maken. Ik heb net live op de radio mijn gebit ingeslikt. Ja. Kunnen jullie misschien even met z'n tweeën op mijn ribben springen? Misschien dat hij terugschiet. Oh, Oké, okay. op hoop van zegen. Ja, daar komt hij. Ja! Ah. Oh, oh, nou hij is niet teruggeschoten. Oh, nou, ik lach wel, maar volgens mij heb ik mijn ribben gebroken. Oh, die pijn is niet aardig. Je moet me even wegmaken, Donners. Pak die stoel even en sla me eens even in mijn gezicht. Alsjeblieft. Ik trek het niet. Oké, okay, daar komt hij. Ja! ja. Ja, je moet wel doorslaan, lul. Je hebt mijn neus gebroken. Sorry. Je moet doorslaan. Ja. Je moet me in één keer wegmaken. Wat doe je nou? Geef me die Paul. alstublieft. Dus Kijk, ja, dankjewel. Wil jij nog wat weten, Dolf? Want dan moet je nu vragen. Nee, is al goed. Succes met de site. Ja, jullie succes met je programma. Tap in! Dankjewel. Zin. Linda Ronstadt. En werd ook de de queen genoemd. Want met covered, covers werd ze beroemd. Onder andere dit Heard So Bad. In 1965 een hit voor Little Anthony en de Imperials. En in de jaren zeventig door haar gecoverd. Daarvoor had je het cabaret spekers met koppen van afgelopen zondag of zaterdag. En dat werd weer van afgegaan door... The Bobby Full of Four and I for the Law.